Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne mag mogelijk westerse lange afstandsraketten gaan gebruiken in Rusland. President Zelensky vraagt al lange tijd om de wapens... en wil ze heel graag snel inzetten, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Dit wapen kan belangrijke doelen, zoals bijvoorbeeld infrastructuur of wapenopslag uh, Plekken die ver achter de frontlinie liggen, die kunnen ze vernietigen. En dat zou Rusland verzwakken en geeft Oekraïne de mogelijkheid... om, ja, om dus Russische doelen te raken die voorheen helemaal buiten bereik voor ze waren. Dus dat geeft ze een, een strategisch voordeel. Tot nu toe blokkeerde Amerika het gebruik van de wapens... omdat ze Poetin niet boos willen maken. Daar komt misschien verandering in. De Britse premier Starmer vertrekt vandaag naar Amerika om met president Biden te praten over de wapens. De smokkel in sigaretten neemt toe. Er zouden dit jaar tot nu toe al bijna evenveel illegale peuken onderschept zijn als in heel 2023. Het smokkelen van sigaretten is volgens de Telegraaf hete business na de accijnsverhoging in april. Stervoetballer Kylian Mbappé mag een flinke rekening naar zijn oude club sturen. De aanvaller vertrok deze zomer bij Paris Saint-Germain om bij Real Madrid aan de slag te gaan. Maar Mbappé wacht nog steeds op zijn salaris van april, mei en juni. En daar komen ook nog wat bonussen bij. Het gaat in totaal om ongeveer 55 miljoen euro. De zaakwaarnemers stapten naar een speciale voetbalcommissie... en die heeft nu gezegd dat PSG moet betalen. Scholen in Amsterdam en Almere beginnen vandaag een nieuw project... om gezond eten te promoten, de Groentecoalitie. Verslaggever Onno Beukers is op een school in Almere. Daar komt vandaag chef Menno koken voor de leerlingen. Hij vertelt wat er op het menu staat. We hebben dopertjes, we hebben couchette, we hebben uh, cherrytomaatjes, uh, we hebben wat zonnebloempitten en we hebben pasta. Wat staat er op het menu, uh, chef? Op het menu staat vandaag groene buisjes. Groene buisjes? Groene buisjes, zeker. Ja, wat is dat dan? We moeten het natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk maken voor de kinderen, dus we geven het een leuke naam. Groene buisjes zijn volkoren pasta met een pesto met verschillende groentes. En die gaan ze allemaal bakken en snijden en met een vijf. Om maken. En uiteindelijk gaan ze het gezamenlijk opeten. De bedenkers hopen dat de kinderen leren om gezonder te eten, om zo overgewicht en diabetes tegen te gaan. Het weer trekt een strook met regen over het land en er kunnen pittige buien bij zitten. Tussendoor zijn er ook opklaringen met behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag max 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, we weten natuurlijk allemaal wat die keuze is, hè, Beb? Oh, wacht even, ik moet je wel even je microfoon geven. Ja, ja, ja. ja wij weten het inderdaad. Wij weten het. Goedemorgen, ja, ja, ja, ja, lieve ja. luisteraars. <laughs> Goedemorgen. U heeft helemaal geen behoefte aan rust. <laughs> nee, daarom hebben we dit programma ook. Hè? Zo. Even geen rust aan de kust. Jullie zijn weer welkom natuurlijk. En we gaan er weer twee mooie uren van maken. Beb en ik. Hanny is er nog even een keertje niet bij. Maar, maar dat gaan we de volgende keer helemaal goed maken met jullie. Ja. Ah. Want vanaf de volgende keer zijn we er maar liefst drie uur. Kijk. Kijk. Kijk. Dat, is, dat is nog eens radio maken. Van hè? tien tot één kunt u lekker naar ons luisteren. Zo is dat. En het uh, belooft een dolle boel te worden. We hebben een heleboel uh, mooie plannen. Die gaan we de komende weken uitwerken. En uh, ja, we gaan er gewoon wat gezelligs van maken. Net als vandaag trouwens. Yes. We hebben ook uh, heerlijke gasten. En... Um, in het eerste uur uh, komt. Uh, ar, ar, uh, nou? Sander? Uh, nou, Andor, Andor Sandbergen. Nou, het is toch wat? Ja. <laughs> Ik wil drie namen noemen die die alle drie niet is. Andor Sandbergen die komt ons vertellen over de sponsorloop die aanstaande is. En in het tweede uur gaan we gezellig kletsen met mensen van de Zeevissersvereniging. Want er komen weer wedstrijden aan. Ja, en, en het uh, bestaat dit jaar 40 jaar. Ook dat Opgericht nog gericht in 84 jongens. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En er zijn nog wel wat dingen die ze te vertellen hebben... en waar we het over willen hebben. En in de tussentijd uh, richt Beb zich uh, op de nieuwtjes rond Zandvoort. Yes. En de dingen die aanstaande zijn. En dat zijn er ook nogal wat. Er wordt weer heel wat georganiseerd de komende tijd... En natuurlijk gaan we een kijkje nemen bij het weer en uh, ja, wat al niet meer. Nou, we gaan beginnen, zoals u weet beginnen wij altijd met een liedje wat gaat over een vrouw, omdat we nou eenmaal met drie meisjes dit programma maken. En vandaag hebben we gekozen voor Billy Joel met Uptown Girl. Uptown Girl, Billy, Joel, altijd uh, mooie nummers, hè die man. Nou, nou, nou. Ja, ja, ja, ja. En dit ook nog in zijn jonge jaren, want hij klinkt hier echt heel jeugdig, hè? Ja, heel erg leuk. Ja, ja, mooi, hè? <laughs> zeg, dames en ja. heren, als u, ja. als u geniet van muziek, uh, dan is er vandaag bij het Pluspunt in de Vlemingstraat, nummer 55, uh, een muzikale middag. En ik, ik noem dat nu meteen al, omdat het best even opschieten is. De ja. inloop is vanmiddag om één uur. De kosten zijn 3,50 euro vijftig. Het geheel begint om half twee. En je kunt je nog aanmelden, ik ga nog een nummer noemen. Maar het is in het pluspunt. En daar heb je dan de oppeppers Jutters Hart. Die organiseert een muzikale middag... met medewerking van de Vrolijke Noot. Kijk, nou, u, ont, u geniet van muziek uit eigenlijk heel Europa... En dat, uh, die muziek die wordt ons gegeven door Mariska Pool op harp... en Jan Kraaivanger op piano. Nou, u wordt meegenomen met een rij, op een reis vol verwondering, inspiratie en plezier. Nou ja, dat is wat muziek dus doet. Als u u nog snel wil aanmelden, doe dat op 023 57... waar al onze nummers mee beginnen. 40330. 5740330. In de Vlemingstraat bij het Pluspunt. Vanmiddag een muzikale middag. Hartstikke goed. Le goed dat ze dat organiseren. Ja, hartstikke ja, leuk. Ja, ja. Ik ja. uh, even kijken. En hoor. ik Wat... noem hem meteen, oh. want het is over een paar uurtjes. Hè? Dus... Ja, gel bijna gelijk na ons programma. Kijk, dus, kijk. Uh, ja, dus jullie kunnen nog lekker even op je gemak luisteren. En daarna met z'n allen op naar Pluspunt. En genieten van prachtige muziek. En uh, hebben, hebben jullie het toevallig de laatste tijd zien regenen? Uh, het is mij wel iets omgeven... Ja, ik weet het niet. Mijn jas was steeds zo nat als ik een oh, stukje okay. heb gelopen. Oké, nou, dus, dan <laughs> zal Rod Stewart toch... Uh, ja, die vroeg wat aan me. En ik denk, nou, dan, dan zat hij toch gelijk. Ik denk, waar komt die vraag nou vandaan? Have you ever seen the rain? Rod Stewart.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 cold and rain is hard Ja, heb je het ooit hier regenen? Nou, daar kunnen wij de laatste tijd wel over meepraten, Beb, hè? Best wel, best oh, oh, oh, wel. Oh, oh, oh wat, een, wat een... Het is vruchtbaar ontzettend. weer. Ja, dat, dat laten we het maar positief benaderen. Ja, ja, ja, ja, ja, Maar het is toch ook echt wel iets voor Nederland, hè? Dat je eerst met 27 graden zit en zo'n anderhalve week later met 10 dat ja. Wel, uh, ja, dat is typisch een Nederland een gematigd klimaat heet dat. Maar dat, ja, dat ja. matige, dat zit hem denk ik dus in de, in de enorme matigheid die wij aan moeten meten om niet heel boos te worden. <laughs> <laughs> Tjonge, jonge, ja, jonge. Ja, ja, ja, Je loopt ja. s morgens naar buiten en het is koud en het giet. Ja, echt en, hè. Ja, <laughs> ja. Ja het, is, euh, nou ja, het is herfst gewoon. Hè? Dat, ja. euh, zo, zo, ja, zo is het. Maar we nou hebben wel een, een prachtige winter... om op terug te kijken. Een eh, zomer om op terug te kijken. Ja, hè? fantastisch. Deze winter we dachten kunnen... dat het niet ging, niks ging worden... maar we ah, zijn uiteindelijk jonge, toch getrakteerd. Prachtige hè? zomer. Prachtige ja, zo zomer. is het. Ik heb nog iets prachtigs meegenomen trouwens. Ja? Uh, Ulrike, jouw liefdallige vriendin... die had iets op Facebook geplaatst... waarvan ik dacht, van, nou, ik wist niet eens ah. dat het bestond. Ik denk, nou Ulrike... Dankjewel, die neem ik mee voor het programma. En, en dan gaat is. het dan over jouw zuster, Shirley. Ja. Die ooit een uh, duet heeft gedaan met Herman Brood. Ja. Ik vond dat zo'n wonderlijke en leuke combinatie. Zo ja, gefrissen. Ja, ik vond het ja. geweldig. Ja, ben ik uh, ook een Herman Brood fan. Dus dat... ja. Uh, ja. Dus die twee bij elkaar, dat was natuurlijk genieten. Ik denk, nou, dat neem ik mee naar het programma... zodat uh, ook onze luisteraars ervan kunnen genieten. Hier komt ze, Shirley Swerus met nou, Herman Brood. Wat een verrassing. Shirley Swerus, die ooit naam maakte met het lied Heel Even... samen met muzikant en schilder Herman Brood. Met ondersteuning van de Bombita's en onze eigen huisbed. Herman en Shirley. Mijn dromen krijgen vleugels, fantasieën zonder teugels. En ik ben weer in jouw armen, ben opnieuw bij jou. Yeah. Nee, dat, dat was hem. Dat... hartstikke oh, En dan te u... bedenken dat ze zit te luisteren. Daar verder oh, in ver staan Ja, ze kijkt altijd naar onze uitzending. Kijken oh, oh, oh, oh. en luisteren. Dus ja, want dat kan ook, hè. Kijken, mensen. Kijken via www.zfm-live.nl ja, Dan zie je ons gewoon zitten. En, uh... Nou, en, en Ulrike, dank ja. voor de tip. Ulrike, ja. Ulrike heeft het op haar heupen. Ze heeft nu twee nieuwe heupen. Dus uh... <laughs> <laughs> ook aan jou ja. opgedragen. Nou, Zeker. zeker. Want zonder haar had ik, had ik dit nooit geweten. Ja, leuk. leuk. Ja, en, en, en zo leuk. Hè? Want Shirley kennen we natuurlijk alleen van, de, van die prachtige balladen. Ja. En, en dat je nu dan totaal andere kant samen met Herman ja. Brood. denk ik, oh, wat enig. Ik vind dit zo verschrikkelijk nou, Shirley leuk. Shirley was ook heel erg gecharmeerd van Herman. Ik herinner me dat. Ja. Schijnt de schat van een man te zijn geweest. En ja, ja, eerlijk gezegd, door wat je net zegt... was een beetje het nadeel van mijn zusters carrière. Dat ze gewoon veel kon. En dat managers... Diverse stijlen lieten doen. Ja. Waardoor zij niet in onze herinneringen is blijven hangen als Shirley die dit en dat deed. Ja, Zoals ja. De Anneke ja. Grunlo, of een Wille Alberti, mm -hmm. of een Rob De Nijs. Ja. Je noemt die naam en je weet een nummer. Ja. En ja, bij Shirley weten we dan heel even. Ja. Maar ze gewoon zoveel. En het is ontzettend leuk dat ze dat hier met Herman. Uh, ja, even, ja, enig, enig. Hartstikke leuk om te zien en te horen. En bedankt Shirley dat je dit uh, gedaan hebt. Ja. Anders hadden we dit pareltje niet kunnen beluisteren. Nee, zo is het toch? Ja. Ja. Hey, we gaan nog even door, denk ik, met een nummertje. En dan uh, in afwachting van Andor, die straks uh, naar ons toe komt. Ja. En dan gaan we het eens even hebben over... Uh, over die dam tot dam... Ja, die sponsorloop, sponsorloop. die dam tot Dam loop, ja. ja, ik ben heel benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja. Oké, okay, goed. Uh, 54-46, that was my number. Siggit up, mister! <middels> yeah, what a sense, yeah! No, no, no, no, yeah! Get your hands in the ice, sir. Yeah, yeah! And you will get no hurt, mister No, no, no I said, yeah I hurt myself, so I was innocent of what they done to me There was wrong, it to me one more time They were wrong Oh yeah, give it to me one time Give it to me two times Give it to me three times Give it to me four times De metals 5440 was mijn nummer. En ik, ik, ik weet niet hoe het met jullie is. Uh, inmiddels is Andor hier uh, binnengekomen in de studio... die zich nog even aan het installeren. En uh, wat wou ik nou zeggen? Oh, nou zijn al mijn nummers daarboven weg. Leuk, leuk, leuk. Ik wou net uh, het nummertje gaan draaien wat daarboven zit. Nou, dan gaan we het maar wat anders doen. Uh, je veux du soleil. Ik wil zon, maar dan op zijn Frans. Plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf -Vallant. Je lui salais dans ma mémoire, je lui salais, je lui salais, je lui salais, je lui soleil Je, je, je veux traverser les océans, devenir monte Cristo au clair de lune, m'échapper la citadelle Devenir roi des marécages, sortir de ma cage. Un Père Noël pour Cendrillon, Sans scarpe, je les sale, je les sale. Ja, ja, je veut du soleil. Zelfs in Frankrijk willen ze zon. Nou ja, goed. We zijn goed verwend in de maand augustus en september, dus laten we niet gaan klagen. Nee. We hebben een heerlijke zomer toch nog gekregen. En uh, aangeschoven bij ons is Andor Zandbergen. En Andor die komt ons vertellen over de sponsorloop die aanstaande is, en daar wil Beb natuurlijk ja. alles van weten. Nou, nou, welkom Waar je gang. Welkom Sandor. Nou jullie zullen zeker wel wat, uh, wat zon willen hebben. Uh, ik heb begrepen volgende week is de Dam tot Damloop. Klopt. En uh, wat is nou precies een sponsor? Even, dames en heren luisteraars. Uh, wij kennen Andor als vader van Carmen. Uh, ja, het zorgenkindje uit het dorp. Een mooie meid met krullen. Ja. Die nog heel lang bij ons is geweest. Een meisje met metabole ziekte. Ja. En niet meer onder ons is. Nee, ze is uh, 14 februari overleden. 14 ja. ja. Oh, Godzame. Ja. Valentijnsdag. Ja, dat nee. geeft gelijk een andere dimensie aan Valentijnsdag. Ja, ik geloof ja. het. Uh, jullie hebben haar met heel veel liefde... Uh, laten leven, in heel veel liefde laten leven. En heel veel mensen die zich in dit dorp bij betrokken voelden, hebben dat denk ik doorgedragen. Dus ook wel speciaal dat ze op de dag van de liefde. Zeker. Van ze ja, zou het niet beter kunnen uitkijken? <laughs> nee. nee. Um, Andor, wat is nou een sponsorloop? Nou, ja, het is. Damte uh, uh, uh, uh, Dam, Dam uh, Lopen, uh, die wordt uh, elke laatste september uh, weekend in, um, van het jaar uh, georganiseerd. Dat ja? is uh, van. De dam in Amsterdam tot aan de dam in Zaandam. Oké. Okay. En uh, het is in principe hetzelfde als de circuitrun in maart. Uh, het is ook dezelfde organisator die dat doet, dus Le Champion. En uh, je kan je dus inschrijven voor uh, hardlopen evenement. Dat is op zondag en op zaterdag is het uh, wandelen. Mijn lichaam is niet uh, gemaakt om hard te lopen, kan ik je vast verklappen. Dus <lacht> ik wandel heel graag. En uh, dus ik uh, loop uh, zaterdag uh, uh, 20 sept uh, 21 september loop ik uh, maar dan voor MetaKids dus, uh, MetaKids dus, uh, ja en MetaKids is een uh, organisatie in Nederland een vereniging uh, die gaat over metabole ziektes bij kinderen klopt ja en metabole ziektes zijn spijsverteringsziektes ja, manken. je moet het een beetje zo zien dat de normale naam is stofwisselingsziekte, maar het, ja. is, uh, uh, het is ook een metabolische ziekte. Het is eigenlijk uh, twee termen die door elkaar heen worden gebruikt. En wat betekent het nou? Ja, eigenlijk uh, betekent dat je, je je lichaam is een fabriek is. En ja. uh, uh, uh, uh, een onderdeel van de fabriek werkt niet, waardoor uh, of de. Werknemers in de fabriek niet weten wat ze moeten doen. Of uh, een loopband is stuk. En uh, wat er gebeurt is dat uh, uh, ja, uh, je, een kind in dit geval uh, uh, zich langzaam vergiftigt. Of dat de, nou ja, de afvalstoffen zich ophopen in ja. organen. Net zoals dat bij mijn dochter is gebeurd. En uh, ja, in principe uh, uh, is de verzamelnaam van heel veel ziektes. Want is, net zoals bij kanker. Kanker is... Ja, de overkoepel is, is de naam. Is de naam maar, ja. maar er zijn heel veel verschillende soorten uh, kankerziekten. Dat is bij metabole ziekte ook. Uh, er zijn er iets van 800, geloof ik. Uh, 800 verschillende soorten ziekte, metabole ziekte uh, in de wereld. En uh, waarschijnlijk zijn er nog, nog veel, weet uh, veel meer. Dat, dat weet ik niet. heb natuurlijk even gegoogeld... Ja. toen ik wist dat je kwam. En ik kreeg door dat er 1900... metabole ziektes bestaan. En dat er, uh, in kind, dat er in, bij heel veel kinderen in Nederland... omdat er eigenlijk om de dag... een kind met een metabole ziekte wordt geboren. Ja. Dus daar hebben we het vandaag over over dat speerpunt daar moet onderzoek komen er moeten ja. medicijnen komen er moet meer aandacht naar die metabole ziektes klopt en dat is ook waar ik me heel graag ja. voor inzet ja. en uh, uh, karma die had de metabole ziekte dat heet de zalwegers en uh, ja dat is een, uh, een, een, een ook een spectrum net zoals uh, uh, down een spectrum is en dat heeft ja. ook verschillende gradaties in en uh, uh, zover ik weet zijn er 180 bekende uh, gevallen in de wereld uh, Ach, die uh, uh, een uh, ziekte hebben zoals Carmen dat heeft gehad. Uh, die zijn vooral bekend in de westerse landen. Want bijvoorbeeld in Afrika of Azië daar wordt geen onderzoek naar gedaan. En dat kind sterft gewoon. Dus het kan zomaar gestorven zijn. Uh, aan zeilwegerziekten. Uh, uh, Zonder dat we het weten. Zonder, Zonder dat, dat we het we... weten, ja. Dus de 180 die we ongeveer uh, kennen in de wereld, ja, dat zijn Die, die zie je in, uh, uh, in Nederland, uh, uh, maar ook in Duitsland, in de Verenigde Staten, in, uh, in Engeland. Uh, en in Nederland zijn er, nou, het, het zal het zijn um, um, 20 uh, uh, kinderen die uh, het zeilwegerziekte hebben. Uh, en uh, Nederland is daar ook best wel vooruitstrevend. Want in uh, Nederland wordt ook de meeste onderzoeken gedaan naar okay. Zelwegen, in dit uh, specifieke geval. Dus uh, nou, ik ben ook in het verleden ben ik ook naar uh, uh, nou ja, uh, congressen geweest in, uh, in Engeland en ook in Amerika. En dan zie je ook de, de, de doktoren die, uh, die Carmen had. Die worden ook nou ja, als soort popsterren worden die binnengehaald. Oké, okay, dus Nederland is inderdaad bijna beroemd in hun Zeker. onderzoek en ja. aanpak. Ja. En uh, in Nederland is er dus ook een, uh, een dame die uh, zich uh, ook gespecialiseerd heeft in uh, metabole ziekte. Clara van... Uh, Clara uh, is... Uh, ik weet haar achter nog niet eens. God, dat is slecht. Clara van Maar uh, Jullie zijn uh, vertrouwd met haar geworden, ja. begrijp ik. Uh, en uh, zij is ook heel erg bekend en zegt, zet zich ook heel erg in uh, voor... Uh, ja. uh, nou ja. En wat is nou basis. precies een sponsorloop? Jij gaat lopen. Ja. En uh, dat de sponsor houdt in dat je geld inzamelt. Ik uh, samel geld in inderdaad voor Metakids. Uh, dat doen wij al uh, uh, nou ja, vanaf wat zijn, negen jaar geleden... zijn we begonnen met Metakids uh, geld in te zamelen. Wie zijn wij? mevrouw vrouw en ik. Okay, uh, ja. Dus we hebben diverse dingen hebben al georganiseerd. Of mensen die uh, uh, nou ja, uh, zo lief zijn om geld uh, te doneren voor, voor Metakids en een event te organiseren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, Boeddha Beats uh, in, uh, in Zandvoort. Uh, mm -hmm. Die allemaal bordjes had. Of uh, dat er een, uh, een, uh, nou ja, een, een boksenfestijn is geweest voor, uh, voor Carmen. Waar ook geld is ingezameld voor Carmen. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, we hebben echt uh, heel veel dingen hebben we meegemaakt... ook heel veel lieve dingen en onverwachte dingen... waar wij echt ook heel uh, dankbaar voor zijn. Want ook hier geldt dat dat elke euro telt. Uh, ik geloof het, uh, ja. ja. Kijk, ik kan, kan mijn dochter er niet bij, uh, uh, uh, mee terughalen. Nee. Maar wat ik wel heel graag uh, zou willen... is dat ik uh, de, het, hetgeen wat uh, mevrouw en ik hebben meegemaakt... de afgelopen tien jaar, dat uh, willen we wel graag voorkomen. Carmen is tien jaar geworden uiteindelijk... Ja ja veel kortere levensverwachting. Dus jullie hebben denk ik ook meegemaakt dat medicatie of goede zorg beslist helpt. Zeker, want uh, toen uh, Carmen werd geboren uh, eind 2013, uh, nou ja, het werd vastgesteld uh, begin 2014. Dat is relatief ja. snel, maar ik heb je net uitgelegd wat dat komt omdat Nederland uh, vooruitstreven is ja. in, in haar ziekte. Dat is belangrijk, hè, Andor, dat ja. het snel wordt uh, gediagnosticeerd. Ja. En in eerste instantie kregen wij te horen dat karma maar twee zou worden. Later uh -huh. werd dat bijgesteld door vijf. Nou, het is uiteindelijk, uiteindelijk tien geworden. Tien geworden ja. En dat heeft te maken met het feit dat we a. er heel uh, snel bij waren. En b. dat de medicatie die zij kreeg uh, um, nou ja, uh, haar geholpen heeft om haar, uh, nou ja, om haar ouder te laten maken. Ja. Daar heeft ze wel een hoge prijs voor moeten betalen. Want uh, uh, ik zal je een voorbeeld geven. Ze kreeg uh, uh, hydrocortisol. Dat uh, mm -hmm. maakt je aan om, uh, om je lichaam alert te houden. Dat, dat een van de bijwerkingen van haar ziekte was... dat haar uh, uh, schors niet goed werkte. Uh, het, het vervelende van uh, om hydrocortisol of teveel aan hydrocortisol uh, toe te dienen... dat je osteoporose krijgt. Dus dat betekent dat je heel snel botten breekt. Ja, ja, ja. Uh, en dat had Karma dus ook. En zeg maar de laatste jaren heeft zij heel vaak haar bord uh, gebroken in de uh, benen, Ach, haar bekken, jezus. haar rug heeft ze uh, gebroken. Oh. Daar, dat, daar heeft ze wel een hoge prijs voor moeten ja, betalen. Ik snap het. Ja, snap ja. je? Ja. Dus uh, uh, het is altijd. Uh, het is uh, heel erg fijn uh, dat ze heel erg. Uh, dat, dat ze tien is geworden. Ja. Nou, natuurlijk wil je dat ze veel ouder, ouder wordt. Maar ze heeft er wel een hele hoge prijs voor moeten ik betalen. Ik begrijp het. Is, ja. uh, t, dat is niet van een leien dakkie gegaan. En, Zeker niet. En ik, ik kan me dan zo goed voorstellen dat jij... ook omdat je die bijverschijnsel bij je meisje hebt gezien... dat je zegt van, er moet gewoon nog beter onderzoek... er moeten ja. nog betere medicijnen, dit moet ondervangen worden. Hoe geeft een mens zich op voor de sponsorloop? Nou ja, je kan uh, uh, als je specifiek voor metakids wil lopen... dat helaas kan niet meer, want de inschrijftermijn is, uh, is afgelopen. Oh. Dus je kan niet meer meelopen, helaas. Dus je uh, kunt nog wel doneren. Je kan nog wel doneren. Kijk. <laughs> uh, uh, maar in ieder geval, uh, ja, we hebben een Team Carmen. Uh, uh, dan kan je naar metekids.nl gaan kijken en dan uh, zoeken naar Team Carmen. Ja. En daar zou je elke donatie kunnen doen die, die je wil. En ja. elke, elk bedrag is, uh, nou ja, ook al is het 1 euro. Daar zijn we al blij mee. Alle, dus, ja, uh, zo samen. Ja, ik, ik zag al, uh, Andor, dat het uh, dat, uh, Team Carmen al boven het streefbedrag is uitgegaan. Hè? Ja, nou, ja, ik dit... heb de laatste, de laatste de peiling niet meer gezien de afgelopen dagen, zal ik je eerlijk bekennen. Ja. Maar uh, het wel Nou ja, het, het ja ik zag dat, dat, de, dat de peiling stond op 250 euro. Ja. En uh, ik heb net even gespiekt en ik zag dat jullie inmiddels op 605 zitten. Dat is dus uh, bijna drie dubbele. Ja. En ja, uh, ja ik, het, het, het, het is net wat je zegt. Iedere euro is meegenomen. En keihard nodig uh, om te ondervangen wat deze kinderen mee moeten maken als ze geboren ja. worden. Dus ik, ik zou zeggen, mensen: uh, uh, uh, ga het opzoeken. Metakids.nl. Team Carmen. En stort, stort, stort. Want St het is ja. zo hard nodig. Want die lieve Carmen heeft inderdaad, doordat ze toch langer geleefd heeft dan de verwachting... inderdaad heel veel mee moeten maken. Ja, ja en dat moet anders. Dat, dat moet, moet anders, anders. Ja. Ja. ja. Nou, gelukkig is er wel aandacht. Want ik las dat zelfs so Serious Request... Ja. Dus dit jaar... Uh, hun actie heeft gericht op metakids. Klopt, en dat is in uh, Zwolle. Dus het glazen huis staat in Zwolle. Ja, van 18 tot 24 december. Ja. En daar, ja, daar ben ik natuurlijk heel erg gelukkig mee. Ja ik zal daar natuurlijk niet elke, elke dag zijn natuurlijk. Nee, maar gelukkig is mijn werkgever waar ik voor werk die zit in Zwolle. Dus uh, we kunnen, dit is, dat is het, het mooie eraan. Nou, dat moet maar, zo zijn. Uh, dat dat moet zo zijn <laughs> inderdaad. Uh, maar het is wel heel erg fijn dat er, dat er aandacht voor, uh, voor, voor een ja, komt. Ja, en, ja. Ja, ik ben uh, heel erg dankbaar dat uh, uh, 3FM dat, uh, dat heeft, gaat doen. Gaat, gaat doen. Ja, ja. Nou, dat kan ik en, me voorstellen. En jullie ja. gaan lopen. En dames en heren, nogmaals, meta. Uh, wat was het? Metakids.nl? Metakids.nl. Want het is inderdaad een ziekte die. Uh, die bij heel veel kinderen voorkomt in vele gradaties. Maar ja, er gaat zoveel geld in Nederland naar het kankeronderzoek. Dit moet gewoon uh, gelijk getrokken worden. Ja. We hebben het hier over kinderen. We hebben het hier over kinderen. Ja, het is de, de, de, de doodsoorzaak nummer één onder kinderen. Dit. Ja, hè? Ja. ja, God, het is ja. wat. Ja. Wat wil jij ons nog vertellen? Ja, nogmaals, elke euro telt, uh, uh, Mocht je, want de uh, Dam tot Dam wordt natuurlijk elk jaar georganiseerd. Volgend ja. jaar is het ook gewoon weer. Dus uh, ik ga dit jaar voor Karma lopen, omdat Karma uh, nou ja, dit jaar is overleden. Uh, en gelukkig doe ik dat niet alleen, dat doen we, meerdere mensen doen, ja. doen eraan ja. mee. Dus daar, dat vind ik ook heel erg fijn. Uit hoeveel mensen bestaat je team? Oh, dat moet die ik mee echt, gaan lopen. Uh, volgens mij uh, acht. Uh, die, Zo. Uh, uh, maar er, er zijn er één uh, die echt met, mee, met mij mee gaat lopen. Ja, dat bedoel ik, ja. Uh, en er zijn een aantal die gaan de, uh, de night uh, run doen. Uh, uh, dat is zaterdagavond. Dat is, ook... hardlopen, oh. dat is hardlopen. Zijn ah. jullie het herkennen? Heb je een bepaald shirt of. Ja, zeker, ja. Ik heb een uh, zwarte MetaKit-shirt aan. Oh, okay. Maar ik heb geen bloemetje of zo in mijn revers oh. dat je me kan herkennen onder ah, de, duizenden de, mensen. Een krant onder je, jaren. <laughs> Nou ja, En al doe je loopt nou niet zo hard... dus we kunnen jou rustig voorbij zien wandelen. <laughs> dat zal je, zal je verbaasd hoe hard ik loop. <laughs> oh, Oké, okay, je kan wel snel wandelen. Ik kan redelijk... Ja, ik ga niet zo hard lopen als vorig jaar, want... Uh, toen heb ik 20 kilometer in drie uur en achttien uh, minuten gelopen. Zo. Dus, uh, maar Goeie uh, dat had een, had een reden omdat Carmen niet zo erg lekker was. En ik wilde ah, heel snel thuis zijn. Toen ja. had je ook veel ja, adrenaline natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik ga dit jaar wat langzamer uh, lopen. Maar uh, ja, dit, uh, <laughs> het, het maakt niet zoveel uit. Het is ook een hele mooie route door, uh, door Amsterdam-Noord uh, heen. Want je gaat, uh, je start in, uh, op de Dam en dan ja. ga je naar de. Uh, ja, De negen straatjes heet dat volgens mij. Of yeah. de, uh, en dan ga je linksaf en dan uh, loop je een beetje crisscross. En dan uh, kom je bij het centraal station uit. En dan pak je de veerpont naar de oh, overkant. Ja, en dan ja. uh, kom je, ja. En dat vind ik altijd een heel mooi stuk. Dat kom je op uh, uh, het uh, Buikersloot uh, uh, uit. En uh, dat is echt een dijk. En dat is echt dat is me, officieel midden in Amsterdam. Maar dat is, nou ja. Het lijkt net of het heel, een plat, landelijk. heel landelijk is. Ja, ja. Mooi, gek. Ja. Ja. Ik hoop dat jullie uh, een mooi loop hebben. Dat de donateurs uh, nu ge geactiveerd zijn om, uh, om geld over te maken. Nou, we gaan straks even ook uh, de, de link uh, plaatsen. Die gaan we ook nog even ja. plaatsen. Fijn. Ik ja. wens je meer dan succes. Ik Bedankt. wens aan ieder die samen met jou dit lot moet ondergaan dat er heel veel verbetering komt dat de medische wereld mogelijkheden krijgt om zich hun kunde te vergroten en uh, nou. dat dit over tig jaar ook een herinnering is zeker ja en uh, uh, nog wat ik wat nog één dingetje wil vertellen wij zijn bezig met een boek over Carmen dat oh, uh, oh wordt, echt? Uh, gaat uh, 20 november gaat dat het uh, levenslicht uh, gaan zien dat is al snel en uh, dat wordt geschreven door Edwin Gitsels. Ik weet niet ja. of jullie er wat, uh, ja. wat zeggen, maar Edwin die is uh, redelijk bekend hier in Zandvoort. Zeker. Hij heeft pas en, natuurlijk uh, nog dat boek geschreven van over Slinger. Uh, hangers, ja. Slinger. Ja, ja. dus uh, daar, daar, zijn, daar ja. zijn we ook mee bezig. En dan heb je Goed, ook echt een zo. inkijk van hoe wij de, nou ja, de afgelopen hoe tien jaar gegaan. hebben. Precies. Ja, en ja. Het boek gaat heten uh, Onze lieve, uh, lieve Carmen. En dat zijn, het wordt in briefvorm worden. Prachtig. Prachtig. Ja. Ach, ach, ach, ach. Nou. ach ja, nou, menigeen heeft jullie gevolgd in deze weg. En menigeen heeft daarmee ook ontiegelijk veel respect voor jullie gekregen. Met hoeveel liefde en inzet jullie dit kleine meisje hebben, hebben bijgestaan en verzorgd en gedaan. Want jongens, jongens, het is een opgave geweest. Maar jullie hebben het met 100% liefde gedaan. En. en uh, ja, dat, dat, dat is zo'n mooi proces geweest om als buitenstaander ook te volgen. He, en je, we zijn in Zandvoort toch allemaal van Carmen gaan houden. Door de manier waarop jullie met haar zijn omgegaan en dat uitgedragen hebben. Nou, lief dat dus, je dat zegt. Nou Dank ja, dat is ja. denk ik een verrijking geweest. Ik uh, sluit er volledig bij aan. Het was uh, ja. hartverwarmend. En ik zie ja. dan ook dat er op dit moment 605 euro is opgehaald, ja. en dat is 222. 40% van het streefbedrag. Fantastisch. Ah, ja. En het uh, moet veel meer gaan worden. Doorgaan. doorgaan. Dat je weet dat het uh, allemaal goed gaat komen. Hopelijk. Hè? Ooit. Ja. Op, een dag. Op een dag. Dat de artsen dat... Uh... Daar wat aan kunnen wat mee kunnen gaan doen en aan kunnen gaan doen. En dat we goed onder. En we zijn komt. al vooruitstrevend in Nederland. Dus zeker, is, uh, kom ja, op hartstikke moet mooi. worden. Hartstikke mooi. Nou, Andor, ik eh, ontzettend bedankt dat je wilde komen vertellen hierover. Graag gedaan. Ik hoop dat als het boek er is, dat je nog een keertje terug wil komen. Ja, zodat zeker. we het met z'n drieën of met ja. z'n vieren. dan Want Hannie is er dan ook dan bij. Dan is Hannie er ook bij. Dat we het erover <laughs> kunnen hebben en uh, dat we een inkijkje kunnen krijgen. Ik ben er ontzettend benieuwd naar. Ik neem aan Ik dat de opbrengst van dat boek ook naar Metakids gaat? Of? Er gaat uh, naar To gaat een, uh, een deel. En Dat is een uh, stichting die zich inzet niet alleen voor... De... Uh, Metabolische ziekte. Maar nee. uh, tosio die zet zich in voor uh, uh, ouders met een zeer ernstig, meervoudig beperkt uh, uh, kind. -kind. Ook, belangrijk. Uh, ook belangrijk. Heel belangrijk. Uh, ja, want jullie moeten het wel ondersteunen en waarmaken. Zeker, want ja. uh, de, nou ja, uh, er zitten ook ouders achter die ook het heel erg zwaar hebben. Ja, en die zet, snap think, ik. Zet zich. Er zijn zoveel stichtingen, alleen ja, wij, uh, wij kiezen dus uh, voor dat boek uh, voor een deel. Top. Dat daar de opbrengsten gaat naar uh, To See You. Hartstikke goed. Heel, ja. heel, heel, heel mooi doel aan verbonden. Nou, heel veel ja. dank voor al deze info. En we ja. gaan inderdaad... Gaat, uh, Dolly nog even de link plaatsen. Ja. Dus uh, als u heel erg benieuwd bent... sowieso beginnen bij metakids.nl. En dan leest u wel eens. En jij heel veel succes. Dankjewel. Ja. En kracht de komende ja. tijd. Zet hem op Andor. <laughs> Zammer, met MacArthur Park was dat. Um, nou, dat was wel een, een heel mooi en indringend gesprek, hè? Ja, indrukwekkend. Ja, absoluut ja, indrukwekkend. Ja, ja, ja. We ja. hebben dat natuurlijk weken. het kindje vaak gezien in het dorp. Mooie kleine krullenbol. Ja. En uh, ja, voor die ouders uh, alle, alle, alle respect. Nou, inderdaad. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Tien jaar liefde en dan moet je natuurlijk toch weer verder met een gebroken hart. Ja, Want zo is het wel. Ja, ja, zo ja. Zo is het wel. Ja, ja. ja. Nou, heb jij nog nieuws? Of zeg ja. je, gooi er maar even een nummer in? Nou, waar wat we natuurlijk allemaal heel trots op zijn... is dat Zandvoort dit jaar de vier sterren heeft gekregen... Ja. vanwege schoonste strand, schoonste zee... Dik in orde, nou dat is heel bijzonder. Ja, en een beste badplaats ook gewoon. Beste, ja, gewoon de beste badplaats. Ja, ja, we hebben natuurlijk wel eens negatieve publiciteit gehad dat uh, Zandvoort lelijk zou zijn. Nou, ik vind het er ook heel leuk bij wordt gebouwd trouwens. Maar ja. het is een kwestie van smaak altijd. Ja. Maar als je de natuur uh, om ons heen bekijkt, het strand, de zee. Het is uh, om heel erg trots op te zijn. Dat was dit jaar weer een verkiezing. We hadden al vaak een blauwe vlag, dat die zee oké okay was. Ja. En nu is het dan ook echt een vier sterren. Nou, kom maar even om. Ja. Um, dan is er in de Protestante Kerk dit weekend wederom het uh, Prinses-Christina Concours deelnemers die daar een, een optreden geven. Prinses Christina Concours dat is voor jonge, aanstormende muzikanten. Het maakt niet uit welk muziekinstrument je bespeelt... of je nou zingt of rapt. In ieder geval um, kun je meedoen in die categorie lichte muziek. Als je jong bent, tussen de twaalf en de 19 jaar... en bij zangers geldt dat, dat je tot je 21ste jaar mee mag doen. Mm -hmm. Als je mee wilt doen aan het klassieke concert... Um, dan is daar weer een andere link voor... Uh, maar in het protestantenkerk is aanstaande zondag 15 september tussen smiddags drie en vijf een uh, optreden. En ik heb niet doorgekregen, even kijken. Nee, ik heb niet doorgekregen wie er optreedt. Want Dolly heeft mij alle links gestuurd. Uh, maar de uh, entree is tussen de vijf en de tien euro. En. Nou, ik zou zeggen, ga erop af, ga gewoon kijken. Het is het klassieke deel. Aanstaande zondag in onze kerk uh, Op het kerkplein. Even kijken hoor, ja, want volgens jij, mij... Uh... Heb jij gekregen wie er ook zijn? Ja, ik heb het ergens gelezen, maar ik weet niet meer waar <laughs> ik het heb. Nou, Kijk, Jeetje, ah, het Dit vind ik toch typisch, Even geen rust aan de kust. Kom op, jongens. <laughs> we hebben het toch... <laughs> Even kijken. Ja, en de toegang is uh, 10 euro. Hè? Ja, 10. Dus en uh, um, ik geloof dat het voor mensen met een Zandvoortpas 5 euro is. Als oh, ik het goed vandaan. heb begrepen. Vandaar, want er staat 5 tot 10. Ja, 5 ja. of 10. Ja. 5 of 10. Dus die Zandvoortpas die, die levert weer die geeft, die geeft wat korting. Dus uh, mocht je toch willen gaan en denken van... ja, mijn begroting laat dat niet toe. Maar op die manier kan het wel. He, neem dan je zandvoortpasje mee en dan kost het 5 euro. Het is ieder jaar een concours. <coughs> uh, dat wil zeggen dat, uh, dat, dat jonge luiden eraan meedoen... en dat er weer een winnaar wordt uitgeroepen. Ja. En die ja, het gaan, zijn geloof ik niet de winnaars. Hè? Dit, zijn, dit keer nog niet, want het is nee. volgens mij nog maar net begonnen. Oh, okay. maar, uh, en ik oké. Wel kan, de laureaten. De laureaten, ja. Op naar de protestantenkerk. kerk. Zo is het. Zo is het. En dat is natuurlijk in het weekend van de Monumentendagen. Ja. En uh, daar staat de protestantenkerk. kerk, die hoort daar ook bij. En uh, nou ja, prachtig dan dat dat ook georganiseerd wordt op manier. Ja, die zondagmiddag. allebei de kerken zijn open. Hè? De Agatha Kerk doet ook mee. Ja. Dus uh, als u, uh, als u uh, gewoon lekker rond gaat lopen, doe ook die locaties aan. Ja, en dan kan u ook inderdaad de muziek gaan beluisteren. Zo is dat. en We gaan straks nog even vertellen welke uh, gebouwen er nog meer te bezoeken zijn in Zandvoort, toch? Want het ja. zijn er best wel veel dit jaar. Ja. Ja, zo is het. Hé, hey, moet je horen, we gaan uh, richting uh, het einde van het eerste uur. Dus we moeten straks uh, omschakelen naar uh, het nieuws. En de reclameboodschappen. Maar ja, blijf natuurlijk afgestemd op ons programma. Want we zijn daarna weer bij u terug voor het tweede uur. Even geen rust aan de kust. En we gaan eruit gezellig met Simon en Carfonkel. Die hebben hun leed over een naam genaamd Cecilia. Tot zo. Ja, dit was Cecilia van Simon Carfunkel. Weer een hele poos geleden dat die, dat, dat album uitkwam. Ik denk, ik denk een jaar of vijftig geleden zomaar. <laughs> Als je het snel zegt is het niks. Dat het zo lang geleden is. Oh, wat erg, wat erg. Maar uh, in ieder geval, dit was het laatste nummer... Uh, voor het eerste uur van Even geen Rust aan de Kust. We gaan dan nu over naar het uh, nieuws, het nationale nieuws. Uh, reclameboodschappen. En dan zeg ik, tot strakjes na de reclame. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.